Uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS Journaal. Bij een flatbrand in Vlaardingen is een man omgekomen. Bewoners in de flat waarschuwden de brandweer... nadat ze rook uit het ventilatiesysteem hadden zien komen. Ook gingen op meerdere verdiepingen de brandmelders af. De brandweer vond het slachtoffer in zijn woning. Autofabrikant Nissan gaat het nieuwe model SUV... toch niet in een Britse fabriek maken, maar in Japan... Het bedrijf zegt dat dat vanwege zakelijke redenen gebeurt... maar noemt ook de aanhoudende onzekerheid rond de brexit. In 2016, kort na het brexit-referendum... zei Nissan nog dat de SUV in Groot-Brittannië zou worden gemaakt. Dat werd destijds gezien als een teken van vertrouwen... voor het land en voor premier May. Maar nu het moment van de brexit nadert... wijzigt Nissan de koers... en wordt de productie van de SUV verplaatst naar Japan.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 luistert naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie Ruud Janssen. Zo, en dan is het wederom zondagavond. 7 uur, en dat kent u zo langzamerhand, dat is de tijd voor Zandvoort Klassiek. Oftewel ZFM Klassiek. En uh, het is onze zestigste vanavond, dus uh, we hebben een klein feestje te vieren. En uh, vandaar dat we ook uh, extra feestelijke en mooie klassieke muziek voor u hebben uitgezocht vanavond. En we gaan beginnen met de sonate voor cello en piano nummer 3 in A, opus 69. En daaruit het Adagio Cantabile Allegro Vivace. Dat zijn, uh, het moet zangerig gesprongen worden, het moet langzaam, het moet uh, zangerig, dat is cantabile. Allegro is levendig en vivace is snel. Dus dan weet u dat ook allemaal weer. Het is uh, geschreven door de heer Ludwig van Beethoven. En het wordt uh, uitgevoerd door Arthur Balsam en die speelt piano. En Zara uh, Nelsova speelt cello. Johannes Brahms. En van hem gaan we luisteren naar een deel uit de symfonie nummer 1 in C-mineur. Opus 68 en daaruit het tweede deel het Andante Sostenuto. Het wordt uitgevoerd door het Beiers Radio-symfonieorkest... onder leiding van een hele beroemde dirigent, Eugen Jochem. We gaan verder met uh, Achis et Galatea. En dat is uh, in de catalogus van Georg Friedrich Hendel. Nummer HWV 49A. En daaruit gaan we uh, beluisteren. De eerste acte. Hash je... The Pretty Warbling Choir. En dat betekent net zoveel als stil, mooi, kwelend koor. Nou, ik zei het al. De componist is Georg Friedrich Hendel. En als extra informatie kan ik u dan ook nog vertellen... dat het stuk is gebaseerd op werken van uh, dichter John Gay. En de, en de uh, Romeinse dichter Ovid. Het wordt uitgevoerd door uh, The Sixteen... Uh, dat is het koor onder leiding van Harry Christophers samen met Grace Davison Sopraan. ring Dus het stuk komt uit de film The Lord of the Rings. Het arrangement van het stuk is uh, van M. Sheeran. Dat is niet uh, de beroemde Ed Sheeran, maar een andere manier. Het stuk heet May It Be. En het, wordt, het is gecomponeerd door Howard Shore. Het wordt uitgevoerd door een paar uh, bekende vocalisten... namelijk Rona, Rain, uh, Rona Shane Ryan, Enia en... Nicky Ryan. En die doet dat samen met Voices 8. Ja, en dat is dan inderdaad heel apart. A cappella muziek, dus er zit geen orkest bij. Alles wordt door prachtige stemmen uh, gezongen. En dat maakt het dan weer heel apart. Uh, we gaan verder met wederom Georg Friedrich Hendel. Of George Frederick Hendel, zoals ze hem in Engeland noemden. Want u weet het, de componist is in Duitsland geboren. Maar uh, het grootste deel van zijn leven uh, spandeerde hij in Engeland. Engeland en werd daar dan ook een beroemdheid. We gaan spelen voor u, of tenminste luisteren... Uh, gaan wij naar het Concerto a Due Cori. Nummer 2 in F majeur. En de catalogus, het catalogusnummer uh, van dit werk is HWV 333. Het is het vijfde deel eruit, het Allegro ma non troppo... Ik zei het al, het is van Georg Friedrich Hendel en het wordt uitgevoerd door het ensemble Seviro. en dat staat onder leiding van Alfredo Bernardini. Dat is het uh, titel van het volgende stuk. Opus 44, nummer 1 en daaruit de Arabesque. De componist is een wat onbekendere meneer, namelijk Emil Jacques d'Alcroze. Deze meneer leefde in Zwitserland van 1865 tot en met 1950. Adalberto Maria Riva die gaat het stuk voor u uitvoeren op piano. De volgende componist had waarschijnlijk heel veel fantasie. Want hij schreef een fantasiestukken. En wel Opus 75, deel 1. En dat uh, staat achter Zart mis, mit Ausdruck. Nou nou, Robert Schumann was die componist die het schreef. En het wordt uitgevoerd door Marta Algerich, ook niet een van de minste, op piano. En uh, Renaud Capuchon op viool. Regione Sonate in A mineur. catalogus nummer D821, tweede deel: Adagio. Componist Frans Schubert. Adam Laloume speelt piano en Victor Julien Lafarriere speelt viool. Jean Sibelius en van hem gaan wij luisteren naar een prachtig stuk. De symfonie nummer 1 in E mineur opus 39 deel 3. En dat heet Scherzo Allegro. Ik zei het al, Sibelius is de componist en het wordt uitgevoerd door het Gothenburg Symfonie Orkest. Dus uit Zweden, onder leider van Santu Matthias Ruvalli. Thank you. Ja, een componist waarvan ik nog niet eerder iets gedraaid heb, is Igor Stravinsky. Nou, nu dan wel. De Firebird Suite, deel 7, de finale daaruit. Weens Radio Symfonieorkest Orkest onder leiding van Cornelius Meister.